Aanleiding is een fonds dat Fabiola voor haar erfenis in het leven heeft geroepen. Het fonds valt onder een gunstig belastingregime en is bedoeld voor een aantal zeer katholieke neefjes en nichtjes. Fabiola heeft zelf geen kinderen. Veel politici vinden dat de koningin op deze manier geld van de Belgische belastingbetaler misbruikt. Koningin Fabiola zegt dat ze in het fonds alleen familiekapitaal zit.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 Op het EK Allround in Heerenveen heeft Irene Wust op de openingsafstand direct tijdwinst geboekt op haar belangrijkste concurrenten. Wust eindigde op de 500 meter als vierde en was sneller dan haar concurrenten Sablikova en Pechstein. Deputante Antoinette de Jong was op de 500 meter de beste Nederlandse. De 17-jarige schaatsster werd knap derde. Dan tot besluit het weer. Zonnige periode, maar later neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht is er in het uiterste zuiden kans op een beetje sneeuw. Dit was het NOS Journaal. AMWB Verkeersinformatie, door een technische storing... wil de Kaagbrug in de A44 Amsterdam richting Den Haag niet naar beneden. En daarom uh, is het verstandig om de A4 te nemen als u weer naar het zuiden wil. Meneer, waarom rijdt u nog geen Mercedes-Benz Vito? Ja, budget hè. Dan moet ik helaas gaan voor wat minder kwaliteit.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 Goedemiddag met live dag 2 van de EK Allround Schaatsen in Tial van Heerenveen. Daar zijn wij ook dit hele weekend. We zijn bezig met de 1500 meter voor mannen. Die is zojuist begonnen. En Wennen Mars en Sebastian Timmerman. Ik uh, heb gekeken naar Vitaly Michailov. Die komt uit uh, Wit-Rusland. En die heeft de snelste tijd op zijn naam staan. Maar 1.52.02 is uh, allerminst een schokkende tijd. Verre spruit. De Belg staat op de tweede plaats. het persoonlijk record trouwens. En 53-90. Nou, laten we dan de andere twee tijden ook maar noemen. Van de rijders, uh, rijders die we al gezien hebben. Stefan Djuw-Smit, een jonge Deen. Uh, 1'54-81. Martin Hengi, 44 jaar. Oud-ijshockeyer. Oh, ja. En na die carrière overgestapt naar de lange baanschaatsen. Uh, ik doe niet aan leeftijdsdiscriminatie, dus over die 44 jaar ga ik niet zeggen. Maar 1,58,79, daar uh, draait Jorien de Mors zelfs de hand niet voor om. Want die reed 1,56 bij het Nederlands kampioenschap allround twee weken geleden. 1,58,79, Erben. Ja. Jij als laatste Nederlandse wereldkampioen op deze 1500 meter. Jouw afstand, dan moeten jouw nekharen toch van over. Ja, 1,58, dit is wel het Europese kampioenschap. En dat moet eigenlijk eh, gewoon niet kunnen. 1,58, dat, dat denk ik terug ...aan het oude IJsselstadion als B-junior... ...om met heel erg slecht slechte ijs op vaste schaatsen. Dat denk ik aan 1,58. Maar niet in een vol t bij een EK met schitterende omstandigheden. Dat kan echt niet. Martin Hengi is klaar met uh, zijn uh, toernooi... ...net als trouwens Michailo Spruit en Juice Smit. Het wachten is op Tetjan Bloemer. Hij rijdt dadelijk in de vijfde rit. Belangrijk hoor, staat vijftiende in het algemeen klassement... De top 17 van dit EK verdient uiteindelijk een plaats uh, voor zijn land. Uh, voor het uh, wereldkampioenschap Allround. Dus Bloemen moet nog wel bij die top 17 gaan blijven. Anders verliest Nederland gewoon een startbewijs voor het WK Allround later dit seizoen in Hamer. Bloemen dus als eerste Nederlander straks een actie. In de negende rit komt Rens Rottevel in de baan tegen Bart Swings. In de uh, twaalfde rit natuurlijk de grote slotrit, de prachtige slotrit. Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Rit 3 uh, ja. zit er ook bijna op. David Andersson uit Zweden gaat verliezen van Matteo Anesi uit Italië. En Matteo Anesi rijdt 1'50-21. En dat is de snelste tijd tot nu toe. En die David Andersson uit Zweden had bijna het kleinkind kunnen zijn... van die Martin Hengi, geloof ik, hè? <laughs> hij, is, uh, ja, hij is 18 jaar. Ja, ja nou, 18, daar nou, moet je er wel heel vroeg bij zijn, We hebben één afstand er al op zitten vandaag. Dat was de 500 meter bij de vrouwen. iedereen wust boekte daarop meteen flinke tijdwinst op haar belangrijkste concurrenten, zoals ze dat altijd nodig hebben. Heeft en ook meestal wel doet op Martina Sablikova en Claudia Pesttuin. Wustreed 39-69 zag Perstuin finishen in 40-01. En de titelverdedigste Sablikova klokte een tijd van 40-95. Een verschil dus van grofweg 1 seconde en 3 tiende tussen Wust en Sablikova. De overwinning op de 500 meter ging naar Carolina Erbanova... en Antoinette de Jong was de beste Nederlandse met 39'42. Ze bleef Wust daarmee net voor. En Wust was op haar beurt niet helemaal tevreden over haar 500 meter. Ja, ik baal er zwaar van. Uh, ja, Eerst dacht het gewoon heel goed weg. En dan een tweede, dan uh, ja, sta je niet lekker. En dan, dan vanaf pas één is alles naar achteren. En dan is het gewoon weer één grote hardpartij in plaats van schaatsen. En dan, uh, ja, dan lijkt het niet eens meer op. Ja, weet je, als je dan 9 of 6 rijdt, is drie tiendelen sneller dan vorige week. Uh, ik had hier gewoon 9 uh, laag het hoofd moeten rijden. En dan helpt het ook niet mee dat je tegen Lubiceva uh, rijdt, want jij ja, is er meteen een kilometer voor natuurlijk. Ontmoedigt dat ook? Nou, op zich is dat, dat wel lekker als je tegen sneller moet. Alleen ja, gewoon, de tweede keer was ik zo slecht weg en ja, dan ga je inderdaad achteraan hakken en dan kom je ook niet in je slag. Maar goed, uh, ja, dat ligt niet aan haar, dat ligt gewoon aan mezelf. Het nadeel is natuurlijk ook dat jij wist dat je een goed fundam fundament moest leggen op die 500 meter. Is dit een slecht fundament, of wat voor fundament is dit? Ja, nou, het is niet een fundament waar ik op dat. En, uh, ja, weet je, ik, it, statistisch gezien, als je naar de verschillen kijkt, dan sta ik er niet eens zo slecht voor, volgens mij. Aan nou, wie kijk je dan? Nou, naar Sablikova, 1.3, volgens mij. Ja, maar... Dat is dan omgerekend op de volgende afstand, 3 kilometer, ruim ja, 7,5 seconden. Ja, maar het gaat me gewoon om het feit dat ik niet de uithaal wat in mezelf zit. En daar ben ik boos over. Ik ben boos op mezelf dat ik, dat ik het gewoon weer verpruts. En uh, ja, dat, uh, ja, dat moet ik misschien toch wel een keer bij mezelf te raden gaan hoe dat nou weer kan. Nou, niet rustig in je hoofd dan, denk ik. Ja, ik was zo rustig alleen al zo'n tweede keer. Dan gaat het toch door je hoofd van, ik mag geen vals, ik mag geen vals. Dus ja, bedoel, je kan beter denken dat ik zes rijden aan eruit geschoten worden. Maar goed, ja, ik doe er wel mee, alleen ja, ik moet dadelijk even de knop omzetten. Ja, je doet nog zeker mee natuurlijk. Ik bedoel, wat je zegt, de verschillen. Maar ja, er zijn verschillen die je geslagen hebt. Alleen het nadeel is natuurlijk dat de Pechsteins en de Sablikova's, als die welke koffer in vorm is, goede lange afstanden hebben. Beter dan die van jou. Nou, Wust nog steeds barrenkooi staan op vier blank En nog steeds Olympisch kampioen geworden, ooit een keer op drie kilometer. zit dat er vandaag ook in? Nou, het is misschien wel een beetje hooggegeven, maar ik denk dat ik wel... Uh... Ik heb extra motivatie nu om alles op alles te zetten op de drie kilometer. Word je van getergdheid rustiger in je hoofd? Nou, ik kan wel van een slechte 500 vaak goede drie kilometer rijden. Hoe je je dat nou? Ja, daar ga ik wel voor. Nou, laten we dan vooral hopen dat ze het een hele slechte 500 meter vond. Want dan is ze getergd voor de drie kilometer, Iedereen Wust... Het vervolg van de 1500 meter, Tetjan Bloemen, die had ongeveer al aan de beurt moeten zijn. Is nog niet zo hè, Sebas? Nee, uh, wel een apart incident uh, bij, uh, net na de start eigenlijk van uh, rit 4, Robert Leeman, Bram, Smallebroek, Want uh, de Russische starter Roman Danilov had heel veel tijd nodig om uh, uh, de eerste start vals te schieten. Dus er klonk een startschot, vervolgens waren de twee heren toch al echt een meter of tien onderweg. En toen pas klonk dat tweede startschot. Nou, ze keken allebei, zowel Leeman als uh, uh, Smallebroek, vertwijfeld achterom van het gebouw. Hier nou, publiek riep boe, En vervolgens uh, uh, schaatsten de twee heren op een slakken uh, tempo... een volledig rondje. Ze dachten, ja, als jullie uh, zo laat terugschieten... dan maken we er gewoon een rondje van... en gaan we daarna ons pas melden uh, voor start nummer 2. Hierna dus aan Bloemen. Erwin, um, dit is een afstand de 1500 meter... waarop we een Olympisch kampioen hebben, Mark het. maar waarop het tien jaar geleden is dat we voor het laatst wereldkampioen uh, werden. Dat is in uh, Berlijn toen ja. gebeurd, dat was jij. Een uh, 1500 meter rijder... Uh, in een toernooi is dat heel erg anders dan wanneer je hem losrijdt. Het is wel anders, maar het kan ook heel lekker zijn. Want een 5 meter, als je hem helemaal fris erin gaat, dan kan het zijn dat je dicht slaat halverwege de race. Ik heb ooit één keertje mee mogen doen aan een WK-allround, ook hier in Tijalf. En toen ging ik op de vrijdag ging ik helemaal stuk op de 5-5 kilometer. En toen stond ik echt met bibberende, bibberende knietjes aan de start van de 1500 meter. En toen reed ik uiteindelijk de beste 1500 meter die ik ooit in Heerenveen gereden heb. Hier het rekenbaar record 1,45-1. Bram Smallebroek gaat de rit winnen van Robert Leeman. En doet dat in 1 minuut 49 seconden ja. en 70 honderdste. En als een persoonlijk record voor deze uh, Nederlander. Die dus voor Oostenrijk uitkomt. na die merkwaardige start heeft hij dus zich wat dat betreft goed herpakt. 1.53.15. De tijd voor Robert Lehmann. Ja, dus een aardige tijd toch voor die smalle broek. Ja, het is een, hele, een hele mooie tijd. Vooral na zo'n start. Ik zag ook wel de gedurende de race had een paar keer een hele mooie kruisje. waarbij hij optimaal kon profiteren van de Duitse Lehmann. Uh, ja, en dan, dan, dan, dan loopt het en dan kun je een PR rijden. Ik, maar ik vind sowieso wel dat de omstandigheden vandaag gewoon goed zijn. Als je de 500 meters van de dames vergelijkt met de 500 meter van de heren van gisteren, heb ik vandaag nationaal records gezien. Ik heb heel veel PR's gezien. En ook de Nederlandse dames ten opzichte van het NK Oranje, dat toch super omstandigheden waren. Er waren de drie meiden die gewoon sneller reden. Dan dat ze reden tijdens het, het NK. Uh, de tijd van Bram Smallenbroek is uh, nog maar een honderdste gecorrigeerd. We maken er 1.49.69 van. De eerste Nederlander in de baan in de vijfde rit. Tertjan Bloemen, 26 jaar, uh, uit Zuid-Holland afkomstig. En gisteren zwaar teleurstellend toch op de vijf kilometer. Elfde werd hij slechts in 6.30.17. Dat kan Bloemen veel beter... Ja, en ik zei het al, hij staat 15e. En hij mag niet buiten die top 17 terecht gaan komen. En het is niet zijn allerbeste afstand, de 1500 meter. Want dan verliest Nederland de startplaats, uh, startbewijs voor het wk round in Hamer. En je ziet toch wel de uh, nervositeit bij Tetjan Bloemen. Hij bewoog ook licht, maar dit keer start de Russische starter gewoon één keer. Tetjan Bloemen in de binnenbaan vertrokken tegen de Italiaan Luca Stefani. Wat valt je op bij de eerste 100 meter van Tetjan Bloemen? Nou, als het eerste 100 meter, kijk, de eerste 30 meter is prima. Maar er zit geen venijnigheid achter. En hij is uh, echt een jongetje, of een jongen die echt alles moet kloppen. En dan loopt ook echt alles heel erg goed. Maar je ziet dat het meteen al vecht. Is. Die arm is een beetje onrustig op de rug. En ik komt die opening een 24-9. Nee, ja, dat is een opening. Wat moet ik daar nou eigenlijk van zeggen? Ik weet het niet. Ik weet het, niet. het ziet er niet uit alsof hij een flyer is. of alles gewoon vanzelf gaat. Hij was er 3200 stel langzamer mee dan Bram Smallebroek was in de rit hiervoor. En Smallebroek kwam dus uit op 1'49,69. Tertje Bloemen reed in november hier. Dat was bij de NK afstanden 1'48,59. Dat is zijn beste seizoenstijd. Dus hij moet normaal gesproken dik binnen die tijd van Smallebroek kunnen eindigen. Eerste volle ronde gaat in 26,9 seconden. Hij wow. nou, heeft 14. Oh, Oeh, dan is er achterstand nog op uh, Smallebroek. Wat een misser Herben. Ja, een flinke misser in die buitenbocht. Maar goed, hij is het gelukkig dicht achter de Italiaan. Zodat dus hij dan niet te veel snelheid vliegt. Waardoor hij nog makkelijk aan kan pikken. En via die binnenbocht komt hij dan toch onderdoor bij de Italiaan. Ja, maar het ziet het toch steeds, nog steeds onrustig uit. Hoor. Die slagen hij niet heel mooi op zijn. Een beetje naar achteren, waardoor het onrustig is, waardoor er niet die echte snelheid in zit. Hij heeft nu die rondetijd 28,5 naar 1100 meter. Ja, nou, dan moet hij echt heel hard rijden nog. Moet hij, mag hij een seconde vallen, dan kan hij nog net onder die 1,50 blijven. Daar komt die Italiaan aan. Luca Stefani heeft de aanval ingezet in de laatste ronde op de kruising al. Hij heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. De pupil van Gianni Romme gaat het hier winnen van Tetjan Bloemen. Denk ik maar. Moet ruim twee seconden goed maken. Op Bloemen Om er voorbij te gaan in dat algemeen klassement. En dat gaat Lucas Stefani niet doen. En dat is dan het goede nieuws. Maar 1.50-20 is ook niet goed genoeg om sneller te rijden dan Bram uh, Smallebroek. 1.50-50 rijdt uh, Tetjan Bloemen. Nou ja, het enige wat we er dan een beetje uit goed nieuws uit kunnen halen... is dat hij in ieder geval dat vierde startbewijs wel zeker gaat stellen voor Nederland... voor dat uh, wereldkampioenschap Allround in Hamar. Maar dat is dan ook het enige goede. Want Tetjan Bloemen is klaar nu. Ja, Die gaat is, geen 10 kilometer is rijden. Is klaar. En laten we wel zijn, 1.50-5... In een vol tie-half is gewoon een slechte 1500 meter. Ook voor uh, Tekjan Bloemen. Je zag het ook wel bij de coach. Hè, hier het Adema. Die normaal is ook alleen maar naar tie-half komt voor de winst. Nou, die stond ook echt als een boemer. Kiespijn op die kruising. Dat gaf me eigenlijk amper een blik. Want wilden, ja, wat doe ik hier? En als je zo rijdt dan moet je gewoon niet meedoen. Dat is jammer. Want Tekjan Bloemen is echt een schaatser met potentie. Dat is echt een flyer. Die kan heel hard schaatsen. Maar op het moment dat je denkt van hij is er. Hij kan het. En dan rijdt hij een kampius op en dan is hij in één keer weer helemaal weg. Je moet me heel erg weer denken aan het kampioenschap vorig jaar. Hè? Vorig keer ging het ja. ook helemaal mis. Ja. Ja, dat was toen in uh, Budapest op die uh, mooie buitenbaan daar. En daar uh, eindigde hij toen uh, op de negende plaats. Maar ging het vooral op die 1500 meter helemaal mis inderdaad. Want hij werd toen laatste. Ja, hij is uh, er klaar mee voor dit weekend. Tertjan Bloemen, we gaan hem niet meer terugzien op de 10 kilometer morgen. We hebben vijf ritten dus gehad. Op de 1500 meter bij de mannen. Eigenlijk is het nu het wachten tot rit 8 met Broedka, Rit 9, veel Bartzuis. Ah, dan wordt het heel leuk. Um, ja, Jochem uitdagen. Tedjan Bloemen, ja, je kan het hem zelf misschien niet kwalijk nemen. Maar is een Nederlander die op het EK de laatste afstand niet haalt. Uh, wij zijn toch een schaatsland? Nou, laten dan moet we moeten toch vier Nederlanders kunnen, kunnen ja, dat, afleveren dat zou je die dat, dat in zou je de top 10 kunnen. eindigen? Laten we anders zeggen. Hij rijdt gewoon echt een hele slechte 1500 meter. Ik bedoel, ja. dat vind ik gewoon schandalig. Ik, dit is gewoon niet goed. Maar het is niet uh, de eerste keer bij hem? Nee, en kijk, we weten nu dat, dat maar acht man, uh, mannen de laatste afstand mogen rijden. Dus ik denk dat we daar even iets anders naar moeten kijken. Maar ik vind gewoon... Uh, ja, oké, okay, maar goed, hij wordt vind, ook geen negende en ook geen tiende in Duitsland. Nee, absoluut niet. Nee, ik vind, ik vind het gewoon niet goed. En het lijkt alsof die hij uh, zijn kruid verschiet op een Nederlands kampioenschap. Maar het is... Ik kan er de vinger niet op leggen wat, wat, wat dat is. Uh, ik, nou ja, ik... Probeer het dus. Er is het iemand nou, die stijft geen... als, het, als, het, als, het, als het de hal vol zit? Uh... Nou, ik denk dat hij gewoon misschien wel in zijn hoofd het idee heeft van ik hoor erbij en ik ga het gewoon even doen. Maar er straalt ook weinig kracht uit, weinig power. En het, het is natuurlijk wel een beetje een rare vogel. We hebben vorig ook rare dingen gezien op. Op 1500 meter is al eerder eh, rare kruisingen met skate-offs waar die mensen <laughs> raakt. En, dus ik het lijkt wel of het af en toe dat je kortsluiting in zijn hoofd zit of zo. En dat het vertaalt zich naar zijn benen waardoor je gewoon een slechte race hebt. Ja, Tetjan Bloemen is klaar. Wij nog lang niet. We gaan richting het vervolg van de 1500 meter naar UB40. De eerste hit ooit voor Jubi 40. Lang geleden alweer, 33 jaar geleden. Toen was uh, Martin Hengi al 11 jaar. Jubi 40 met de food for thought. De laatste, ik geloof wat zijn het nog, vijf ritten. De belangrijkste dus ook, want we rijden in een omgekeerd klassement... van de 1500 meter, Sebastian en Ebben. Dus uh, rijden de nummers 1 en 2 van uh, het klassement na gisteren. Na die vijf, de 500 meter en de 5 kilometer, Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Straks inderdaad in de laatste rit tegen elkaar. Daarvoor Bukko tegen Pedersen, de nummers 3 en 4... Skobrev dadelijk tegen Niedzwiedzki, de nummers 5 en 6. Rens Rottevel dadelijk tegen Bart Swings. Rottevel zevende, Bart Swings achtste. En nu gaan we kijken naar Zbigniew Broedka die het gaat opnemen tegen zijn landgenoot Jan Szymanski. Uh, Broedka staat na de eerste dag negende. Wil Jan Szymanski staat op de tiende plaats en de starter heeft weer een fout gezien. En daardoor hoorden we net een fluitje en geen startschot. Uh, um, inmiddels staat Harald Silos bovenaan op deze 1500 meter. De led die het uh, shorttrekken gelaten heeft voor wat het is... en zich helemaal is gaan richten op het lange baan schaatsen. reed 1.47.29. Erwin, ja, ja, ja, kijk naar je gezicht ja, en dan, dan denk je... ik... volgens mij vind je dat niet zo'n goede tijd. Nee, want dat is echt een jongen die kan heel hard opzetten... toen hij nog shorttrekte en lange schaatste. Toen reed hij ook al 1.07 op de 1000 meter. een schitterende 1000 meter rijden. En dan denk je van, die gaat hij zich helemaal specialiseren op die lange baan. Dan zal hij nog wel een stap maken. Hè? Maar die stap maakt hij niet. En Broedka inmiddels uh, de, vertrokken voor zijn rit tegen het Simanski. En Broedka, die 28-jarige pol, uh, kan wel zeggen dat hij al een stapje gemaakt heeft uh, in dit weekend. Want uh, Broedka, die vertrokken is in de binnenbaan uh, trouwens, Simanski in uh, de buitenbaan, hij reed tot nu toe twee persoonlijke records in de twee afstanden die hij reed. Hij begon met de tweede plaats op de 500 meter in 36 .03. En hij voegde daar vervolgens de 6.35.17 17 aan toe. Geen toptijd op de 5 kilometer, hij werd ermee 14e. Maar zoals gezegd, wel dus een persoonlijk record is kijken of Broedka uh ook zijn persoonlijke record kan gaan verbeteren op deze 1500 meter. Maar dat staat op 1,45,48 en dat is in Calgary tijd. Voorlopig heeft hij in ieder geval wel het voordeel in deze rit. Er is wel 3400 ste langzamer dan Harold Silos... en hij reed een rondje net als de tegenstander van 26,5 seconden. Ja, 26 is gewoon een keurige tijd, hè? of een keurige rondetijd. Want het is belangrijk op die 1500 meter dat als je een goede eerste ronde rijdt... dat je die tweede ronde, dat je dat verval zo klein mogelijk houdt. Dus ze gaan nu naar die 1100 meter toe... Uh, die jongens hebben volgens mij wel behoorlijk zwaar al. Dus, maar het verval is goed. Hè. Het verval moet binnen een seconde zijn. Ze reden eerst de eerste ronde 26,5. Nu rijden ze, ze 27,3, 27,4. Ze zijn op weg naar een hele goede 1500 meter. Broedka was ook net sneller dan Harold Silos. Die dus uitkwam op 1, 47 29. Een fractie sneller hoor. 400ste van een seconde. Hij heeft de laatste buitenbocht. En daar komt hij ook waarschijnlijk nog best wel redelijk doorheen. Szymanski komt terug in de buurt. Maar het is Zbigniew Broedka die deze rit gaat winnen. Maar na zijn persoonlijke records van gisteren zit dat er nu niet in. Maar wel de snelste tijd. 1.46, 38 voor deze Zbigniew Broetka. 1.47, 24 voor Szymanski. Het zijn de snelste twee tijden die we tot nu toe gezien hebben. Heel kort nog even, want Rotterdam staat klaar. Maar Eben Broedka dit seizoen ook al een keer op het podium in de wereldbekers gereden. Er komen heel veel rijders aan met het oog op de speler die een goede 1500 meter kunnen rijden. Ja, maar dat moet ook wel. Want het moet wel. Het uh, afgelopen jaar is het niet echt, uh, heeft het geen stap gemaakt. Dus al dit soort jongens die zien nu op die 15 meter gewoon kansen. En 1,46 jaar. Het is natuurlijk een goede tijd. Het is een goede tijd, maar het is geen uitzonderlijke tijd. Ik denk even terug aan Charlie Davis. Die heeft hier gewoon 1,44. Simon Kuipers ook 1,44. En dan is 1,46 ja, is, is goed. Maar er zijn natuurlijk geen uitzonderlijke tijden nog. Het kampioenschapsrecord staat ook op 1,44. 1,44, 1,72. Ja. Een van de mooiste 1500 meters die ik ooit gezien heb. Het was in Colalbo, op de buitenbaan. De zon scheen. De lucht was strak blauw bij dat EK in 2007. En Sven Kramer vocht daar een fantastisch duel uit met Enrico Fabris. Verloor die 1500 meter dan weliswaar van de Italiaan. Maar werd wel voor de eerste keer in zijn carrière Europees kampioen. Afijn. Dat gezegd hebbende staat Rens Rottevel aan de start. 23 jaar is hij uit Zwart-Holland voor zijn rit tegen Bart Swings. En daar ben ik ook benieuwd naar wat Bart Swings werd tweede dit seizoen bij de wereldbeker in kolomna. Dus kan een goede 1500 meter rijden. Misschien is dit voor de Belg wel zijn beste afstand. Bart Swings, gecoacht tegenwoordig onder andere ook door Bart Veldkamp, is vertrokken tegen Rens Rottevel. Erben, als je kijkt naar de eerste 50 meter, is het heel duidelijk te zien dat Rens Rottevel veel beter vertrokken is dan Bart Swings. Ja, Rens Rottevel is veel meer een, een, een machtige schaatser. Dus hij heeft veel meer vermogen, waardoor hij de eerste 200 meter veel makkelijker. Kan rijden. En voor Bart Swings is het echt gewoon een zaak om gewoon de eerste, de eerste 300 meter door te komen. Om dan op die 300 meterlijn waar hij nu doorheen komt met een opening van 24-8. Dat is natuurlijk matig hè, van Swings. En 24-2 van Rotterdam. Ja, dat is ook goed, maar niet echt uitzonderlijk goed. Uh, um, en dan moeten ze dus nu die snelheid maken. Ze moeten die hoge snelheid hebben. Rottevel gaat naar die buitenbocht toe. En uh, het gaat dus toch wel redelijk geslagen hoor. Voor de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap afstand op deze afstand. Dat laten we niet vergeten. Dat werd Rens Rottevel. Hij werd tweede achter Koen Verwij. Koen, uh, daar gaat Rens Rottevel aankomen. 51-06 26-8,8 seconden. De rondetijd voor Rens Rottevel. Die nu in de buitenbaan uh, gaat uh, kruisen naar de ja. binnenkant toe. En nog altijd Bart Svins voor zich heeft rijden. En hij komt wel ietsje dichterbij. Maar Erben, Bart Swings heeft nog altijd het voordeel. Ook in deze buitenbocht. Ja, want Bart Swings heeft die gaskraan opengezet. Hoor. Die vorige ronde was hij namelijk al drie tiende sneller in de ronde dan Rens Rotterdam. En op 1100 meter heeft Bart Swings het initiatief genomen. Met een rondetijd van 27.2. Dat is maar zeventiende verval. Dit gaat een hele goede 1500 meter worden van Bart Swings. En Rens is, nou, die gaat nu winnen. Dit gaat de, de 1500 meter worden van Bart Swings. En als hij de start beter onder de knie krijgt, gaat dit toch een grote kandidaat worden ook in de toekomst voor een Olympische medaille op deze afstand. Bart Swings uit Leuven in België gaat winnen van Rens Rottevel, en gaat de snelste tijd ook verbeteren. Nee, dat gaat hij dan net niet doen. 47. Hij komt net uh, bijna tiende van een seconde tekort ten opzichte van Sabine Broedka. En 77 noteer ik voor Rens Rottevel. Dat is de vijfde tijd tot nu toe. Rotterveld veel daarmee langzamer dan dat hij was bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Erben, wat wil jij zeggen? Ja, maar wat zonde dan van die, van die opening van Bart Swings. Hè? Want die 24-8, dat is jammer. Maar die rondjes daarna, johan, ja. die zijn echt uitzonderlijk hoor. 26-5, 27-2 en een slotronde van 27-8. Dit zijn rondjes dat, die reden eigenlijk alleen maar Enrico Rico Fabrice konden. Zo vlak die 1500 meter rijden. Dit is uh, een hele mooie 1500 meter. En hij moet echt werken aan die eerste 200 meter. En als hij die eerste 200 meter om de knieën... Is dit gewoon echt iemand die 1500 meters kan gaan winnen? Max Swings en Rens Rotterveld hebben ons een uh, mooie rit net laten zien. In de negende rit, we gaan nog drie ritten krijgen. Nu Ivan Skobrev in de baan tegen Konrad Nitswitski. Dat is de winnaar van uh, gisteren van de 500 meter in 35.93. Met uh, de 13e plaats op de 5 kilometer leverde hij zoals verwacht te veel in. Hij staat zesde na de eerste dag. Skobrev slechts op de vijfde plaats. Ivan Skobrev voorgaat tweede op de wereldkampioenschappen afstanden. Achter Danny Morrison op deze 1500 meter waar Erben. De Scobref die we toen zagen, was een totaal andere Scobref dan die we dit seizoen hebben gezien. Ja, Scobreff zit gewoon nog steeds niet lekker in zijn vel. Hij was gisteren ook wel echt een beetje kwaad op zichzelf, volgens mij. Want op de 500 meter maakte hij een dikke mis. En op de 5 kilometer ging het ook al de mis. En het zijn echt fouten, die maakt hij echt zelf. Hij kan het niemand verwijten, verwijten, het zijn zijn eigen fouten die hij maakt. Hij is gewoon ongeconcentreerd met dit kampioenschap beter. En als je nu kijkt naar de opening van de 500 meter met twee armen losrijdt hij. En dan opent hij 24,7. En jawel hoor, die Kruising. Het wordt meteen weer een lastige kruising. Waardoor hij achterlangs moet kruisen. En uh, niet Nietwieske gewoon over hem heen kruist. Ja, dat moet gewoon niet kunnen op deze 1500 meter. Maar toch, Scobreff is soms ook wel een rijder die het zeg maar zo'n 1500 meter rijdt. Ala Bart Svinks uh, zojuist. Minder bij de opening, maar dan wel drie vlakke rondjes. Maar hij ligt inderdaad ver achter hoor. bij Konrad Nitswitski. De pol die doorkomt in 50-51. Exact tot op de honderdste dezelfde doorkomsttijd als zijn landsgenoot Sibinio Broedka had. Na uh, deze uh, doorkomst naar de 700 meter, dus van de 1500 meter. Wat een verschil, wat een verschil. Nu duikt Nitswitski de buitenbocht in. En nu pas Erben gaat Skobrev de binnenbocht in. Ja, Skobrev had de eerste ronde, 27-3. Bart Swings had de tweede ronde, 27-3. Twee. Dus ja, hij, hij rijdt hier ook rond. Nietwitski probeert het echt. Na 1100 meter vol gas. Goede rondetijd. 27-4. Ja, Scobreff rijdt nu wel 27-8. Dus een klein verval in die, in, die, in die ronde. Maar hij moet ver achter, achter Nietwitski uh, uh, kruisen. Dus uh, Scobre rijdt hier echt als een verhoren schaatsen rond en Niewiczki gaat hier de race winnen. Hij zit inmiddels uh, in uh, de laatste binnenbocht. Skobrev inderdaad in uh, de buitenbocht. Mm. Met een ruime achterstand. Armen los bij de pol Bij Konrad dit de te kloppertijd. 1.46.38 van zijn landgenoot Zbigniew Broetka. En die gaat er nu wel aan. En weer nipt. 1.46.32 is de snelste tijd. Het zit uh, dicht bij elkaar in de top van dat klassement. Voorlopig op de 1500 meter. Niewiczki dus nu met de beste tijd. En de achtste tijd voor Ivan Skobrev. Wat is er met de rus aan de hand? Dat is een vraag die ook Costa Poltavets, de coach bij de Russen, oud-TVM-coach, zich zal afvragen. Want daar uh, is nog wel het een en ander werk aan de winkel. Goed, we gaan naar de top 4 van het algemeen klassement uh, kijken. In actie gaan ze komen in de laatste twee ritten. Dadelijk dus het Nederlands onderrondje, Kramer tegen Blokhuizen. Nu een Noors onderrondje tussen de ervaren Ovar Toch nog steeds maar 25 jaar. Dus dat, uh, uh, Hij is ervaren, dat is maar hij is nog vrij jong. Ja, je denkt dat die jongen al tegen de 30 loopt. Maar hij is nog altijd maar 25 jaar. En dan gaat het opnemen tegen de vijf jaar jongere Sverre Lunde Pedersen. Die uh, goed bezig is bij dit Europees kampioenschap voor Lunde Pedersen. Zijn derde Europees kampioenschap. Hij werd twee seizoenen geleden in Colombo Zesde, vorig seizoen zevende in Budapest. Hij staat vierde na de eerste dag. Mede dankzij een persoonlijk record van 6,1907 op de 5 kilometer. Een uh, dun mannetje, fragiel mannetje lijkt hij nog. Maar hij kan verschrikkelijk goed schaatsen. En hij is goed vertrokken. Meteen tegen Buckel. Bucke vertrokken in de binnenbaan. Dadelijk dus de laatste buitenbocht. En Sverre Loene Pedersen in de buitenbaan vertrokken. Hij schaatst ook mooi, Erben, deze Sverre Loene Pedersen. Zeker weten. Maar ik moet zeggen dat Halver Bukkel er ook zin in heeft in deze 5 kilometer. Want hij gaat dus vol gas openen En hij komt door die binnenbocht. Gaat hij het initiatief nemen in deze kilometer? Meter. Ik ben toch wel benieuwd naar de openingen van deze, van deze mannen. En kijk eens, ja eindelijk hoor. Een opening in de 23. 23 91 voor Bokko en 24-06. Peterson. Ja, het zijn toch nog wel een klein beetje behouden openingen. Bukkou is oud-wereldkampioen. Twee seizoenen geleden won hij net van Johnny Davis in Insel en werd hij dus wereldkampioen op deze afstand. En vorig seizoen, hier in Tijalf, eindigde hij op de derde plaats bij de wekenafstanden. Eigenlijk is hij gewoon een 1500-meter specialist geworden over Bukkou de laatste seizoen. Hij ligt nog altijd voor ten opzichte van Sverre Lunde Pedersen. 50-48 voor Bukkou. Een fractie sneller dan dat uh, Konrad Switski was in deze fase van de race. Uh, Sverre Lunde Pedersen komt onder door. Hier heeft Bukko een heerlijke kruising, ja. want hij heeft een richtpunt en hij heeft zijn vijf jaar jongere landgenoot al bijna te pakken. Nu heeft hij hem te pakken bij het binnengaan erben van de binnenbocht. Ja, dat is heerlijk hoor, dat je op die kruising van eventjes na die 1100 meter toe eventjes kunt, uit, kunt uitrusten en toch nog extra snelheid kunt pakken. En dan pakt hij. Die... Nu toch, ja, hij, zit hij legt het wel voor. Maar nu heeft Peterson met die laatste bocht. Omtein wel die laatste kruis. Wel een voordeel. Ja, Petersen rijdt een ronde van 27. 3, en Bukko rijdt ook een ronde van 27. 3. Dit gaat een hele spannende finish worden. Ik denk dat uh, Sverre Loene het misschien nog wel gaat winnen. Ja, stond dit toen ook al op het podium hè, van de Wereldbekers. Derde hij hier in Ereveen. Op de 1500 meter. Laatste bocht. Sverre Lunde inderdaad nu onderdoor gekomen bij uh, Hoa En Bukku. Uh, Bukku die uh, haakt, probeert aan te haken. Maar gaat het niet winnen. Nee hoor, het is het Jonkie dat uh, Die deze rit wint. Maar de snelste tijd rijdt hij niet. 1.46.39. Dat is de tijd voor Sverreloende Pedersen. 1.46.78 voor Hovar Bukku Die dan wel uh, Sverreloende Pedersen voorblijft in het algemeen klassement. En morgen op zijn landgenoten een voorsprong heeft van 3,18 seconden. Een tegenvallende 1500 meter van Hovar Bukku De Noren zijn geweest. Uh, zij die overblijven op de 1500 meter voor het duel. Is allemaal gekleed in het oranje. Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Blokhuizen staat al klaar in de buitenbaan. En Kramer is nog een beetje wat aan het pielen. Met zijn bril. Goud. Gouden bril. Heeft hij al sinds jaren dag uh, altijd op zijn hoofd staan. Nou, die staat nu ook op zijn hoofd. Daar doet ze de bovenkant van zijn pak nog eventjes dicht. Zet de bril nog een keertje recht. Doet het pak goed. Daar is uh, nou ja, een soort van high five met Jan Blokhuizen. Zijn concurrent. Zijn grote concurrent. Onderlinge verschil. 79 honderdste van een seconde. Voor Jan Blokhuizen. Die Erben dadelijk de laatste binnenbocht heeft. Op deze 1500 meter. In tegenstelling tot bij het NK. Toen was het andersom. Hoe moet... Blokhuizen zich gaan reserveren voor die slechte 50, 500, 5 kilometer van gisteren. Wat zou jij hem willen ja, adviseren? Nou je zei het net al, hij is het voordeel van de laatste binnenbocht. Nou, wat is het voordeel daarvan? Is dat je dus twee keer op een kruising achter je concurrent aan kunt rijden. Dat je twee keer daarvan kunt profiteren, terwijl de tegenstander maar één keer dat kan. Dus hij moet gewoon nu meteen initiatief nemen. Hij staat in die buitenbocht, dus hij moet vol open. Hij moet zorgen dat hij echt een 1, 2 meter voorsprong heeft op die opening. Waardoor hij die buitenbocht kan meelopen en dan ook echt naar Sven Kramer toe rijden. Dit is echt een race op de man. Dit is geen race meer om de tijd. Dit zijn twee strijders die gewoon elkaar echt gek moeten maken. Hij moet echt Sven Kramer gek maken. Je merkt aan alles, aan de sfeer in Tijalf. De stilte die er nu is. Dat dit de rit is der ritten op de 1500 meter. Het inzakken voor de start. Nagenoeg gelijk. En de valse start is daar voor Jan Blokhuizen. Weer? Ja, ja, toch. Hij kan zich niet inhouden. Ja, het publiek begint te fluiten. Dat is onzin. Want het was gewoon duidelijk een valse start. Ja, hier moet hij had ontfluiten. nog niet eens geschoten en hij was al vijf meter weg. Ja. Ja, maar hij moet ook wel. Hij moet heel scherp zijn. Hij moet iedere ronde zijn, iedere iedere. Hij moet alles pakken. Want hij moet in die buitenbocht moet hij, echt, hij moet initiatief nemen. Dus hij, moet, hij mag niks, niks laten liggen. En het is natuurlijk ook wel een beetje een spel. Die twee mannen tegen elkaar... En ze kijken elkaar eigenlijk ook amper aan. En Sven neemt u, hij rijdt nu weer extra lang door in die binnenbocht. Jan Blokhuis is al gedraaid. Dus Jan Blokhuis moet soms weer een beetje achterom kijken van Sven, waar blijf je nou? En zo zijn ze continu kan maar een klein ook, beetje met elkaar bezig. Kan het een tactiek van Blokhuis zijn geweest? Dat is Sven nu bij de tweede start onder druk gezet? Nee, nee, nee, nee. Want Jan Blokhuis, we zien nu ook de herhaling dat Jan Blokhuis ook echt zo met zijn handen omhoog doet van... Ja, wat is hier aan de hand, jongens? Kom op. Ja, goed, ze staan weer klaar. Gezichten beide. Naar beneden, naar het ijs. Kramer kijkt nu voor zich uit. Het inzakken opnieuw. Sta stil, jongens. Ja. ja, gelukkig. Ze staan stil, want dat zou een enorme deceptie zijn geweest. De rit is begonnen. Kramer in die binnenbocht, uh, binnenbaan. Goed op het Nederlands kampioenschap. Ook goed bij de kwalificatiewedstrijd 1500 meter. Nu door de eerste bocht. Ja. Je ziet al dat geflitst van al die fototoestelletjes en de telefoontjes. Ze willen de foto maken van de rit. En door de buitenbocht heen ligt Jan Blokhuizen voor. Jan Blokhuizen ligt zelf behoorlijk voor. Twee, drie meter voren. Opening. 24-0 van Blokhuizen. 24-4 van Kramer. En dan heeft Jan Blokhuizen die ideale kruising. 4 meters achterstand op die kruising, En hij kan nu vol naar Sven Kramer toe rijden. Met het ingaan van de bocht zit hij al naast Sven Kramer. Het is nu al een mooie rit om naar te kijken. Nu al een heerlijke rit om van te genieten. Blokhuizen onderdoor. Kramer die blijft in de buurt. Er zit niet veel tussen. hoor. En Kramer versnelt beter uit. En Kramer zit er denk ik dadelijk zo'n beetje naast op de lijn. Ja hoor. 51-12 Blokhuizen. 51-13 Kramer. Kramer in deze ronde drie tiende sneller hebben. Ja, inderdaad. Dan heeft hij, die, die, die, die, heeft hij echt heel goed vergeten. Nu gaat Sven Kramer initiatief nemen. Want nu heeft Sven Kramer het voordeel van deze kruising. En jawel hoor. Hij rijdt gewoon nu naar Sven Kramer, naar Jan Blokhuis toe. En komt in die binnenbocht onderdoor. En ligt voor op Jan Blokhuizen Na 1100 meter toe. Op weg dus inderdaad naar de bel. Voor de laatste ronde zijn ze hier ook sneller dan Konrad niet Swietzki was. Of zijn ze dat niet? Ze zijn het niet. En Kramer is negentiende langzamer. Maar pakt in deze ronde wel weer viertiende op Blokhuis. In die nu de voor moet inzetten in de buitenbaan. Nu moet hij het gat gaan dichten met Sven Kramer. Nu moet hij naar Kramer proberen toe te rijden. Maar het lukt hem niet. Het lukt hem niet. Het lukte wel iets. Maar Kramer gaat met voorsprong de buitenbocht in. Blokhuizen door de laatste binnenbocht heen. Nee hoor, hij gaat er denk ik niet meer bij komen. Kramer gaat hier de rit winnen. En opnieuw een tik uitdelen aan Jan Blokhuizen. Inderdaad hoor. Niks. Geen moeite met de laatste buitenbocht. Kramer wint. Niet in de snelste tijd. Maar wel de rit. En daar gaat het om. E47-49. Hey, de achtste tijd. E47. Hey, 89 is de tijd. De tiende tijd van Jan Blokhuizen. Die daardoor trouwens hoewel Buckoe voorbij hem ziet gaan. In het algemeen klassement. Na drie afstanden. Buku is nu de nummer 2 geworden. Achter Sven Kramer. Kramer leidt na de 1500 meter. Het algemeen klassement. En heeft morgen een voorsprong van 5 seconden. En 72 honderdste op Buckoe. Blokhuizen nu derde. Op 7 seconden. En 88 honderdste. En daar kort achter Sverreloende Pedersen. Maar ze rijden wel tegen elkaar morgen. In de laatste rit als Nummers 1 en 2 van de 5 Kramer tegen Blokhuizen. Erben, jij nog even heel kort. Ja, het is een strijd tegen... Ze hebben niet de snelste tijd erin, maar dat zag ik wel. Ze keken gewoon na elkaar. Ze wilden op die kruisingen van elkaar profiteren. Uh, Jan heeft het echt geprobeerd. Hij reed boven zijn macht in die, op die eerste 700 meter. Waardoor Sven toch nog weer in richting 1100 meter van hem kon profiteren. En Jan, Komt gewoon net eventjes iets tekort. Hij kan Sven Kramer gewoon niet aan. Morgen op weg naar zijn zesde Europese titel. Oraan Sven Kramer, de man hier in RV. Het is 9 minuten over half vier. De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ANWB-verkeersinformatie. De A44 Den Haag-Amsterdam is afgesloten tussen Knobendburgerveen en Kaagdorp. De Kaagbrug over de ringvaart wil namelijk niet naar beneden. Er staat aan weerszijde van de brug een file van 3 kilometer. Verkeer voor zowel Den Haag als Amsterdam kan omrijden via de A4 en de A12. Sportradio NOS, op 1 Radio. Europese kampioenschappen een all-round schaatsen in Tial van Heerenveen. We hebben gekeken naar, ik mag wel zeggen, een zeer bijzondere 1500 meter bij de mannen. Want, Sebastian Timmerman, het mag dan wel een allround kampioenschap zijn. Maar het geeft te denken dat de beste Nederlander hier achtste wordt. Ja, ja, uh, inderdaad. Sven Kramer op de achtste plaats, de beste Nederlander. Net voor Rens Rottevel op de negende plaats. En Jan Blokhuizen op de tiende plaats. Uh, nu zei Erben, net ook, hij is uh, eventjes wat informatie volgens mij nog aan het ophalen. Uh, uh, dat uh, Erben komt er trouwens nu weer aan. Um, we hadden het over die laatste rit en de tegenvallende tijden, maar jij zei net ook dat in zo'n laatste rit rijden... Dat dat eigenlijk zomaar een seconde kan schelen. Ligt dat eens toe? Ja, omdat je dan niemand meer rijdt. Rijdt er meer in de binnenbaan. Waardoor er geen rijwind meer is. En dan maken ze ook nog een valse start. En dan valt zo'n stadion in één keer stil. En dat is echt heel lastig om dan te rijden. Maar ik heb nog wel eventjes. Ik was net een hele weg hele wegrennen. Ja, ja, we waren aan het zoeken inderdaad. Ja, tijdens en ik het heb juist nieuws. nieuws. Dat, uh, want niet alleen Tetjan Bloemen gaat er 10 kilometer niet rijden. Maar ook Rens Rotteveel valt daar buiten. Door de negende plaats op de 1500 meter. We dachten het al gezien te hebben. Ja, ik heb, dat nog even gecheckt. Ik heb even gecheckt en Rens Rotterveld mag dus ook de laatste afstand niet rijden. Nee. Dat is natuurlijk wel heel erg spijtig dat we maar twee rijders hebben die de laatste afstand mogen rijden. En dat zijn dus Kramer en Blokhuis en uh, de nummers 1 en 3 in het algemeen klassementen die zullen dan morgen in de laatste rit gaan rijden. Goed, even terug naar die Polen. Nitswitski. Broedka worden 1 en 2. Sverre Lunde Pedersen dus op de derde plaats. Um, en inderdaad, de beste Nederlander pas op de achtste plaats. Ongelooflijk, hè? ongelooflijk dat op een Europees kampioenschap... daar heb je dus de Amerikanen en de Canadezen doen nog helemaal niet eens mee... dat we daar achtste, negende en tiende worden. Ja, 1500 ja, een meter. Het klopt natuurlijk dus, wel blok. Dus ja, blokhuizen en, en reden echt op elkaar... Ja, en T. Jan Bloemen heeft gewoon een hele slechte 1500 meter gereden. Rens Rotterveld, ja, hij rijdt dezelfde tijd als dat hij reed op het NK k beetje. Maar de, hij valt dat wel een klein beetje tegen. Want gisteren was hij echt beduidend beter dan op het 1K. Hij reed een goede 500 meter, een goede 5 kilometer. Dan valt die 1500 meter natuurlijk op dit moment ook een klein beetje tegen. De verschillen Kramer dus als leider en aanstaande kampioen. Wederom kampioen de slotdag in, de 10 kilometer in. Owa Bukkou de Noor staat namelijk op 5 seconden en 72 honderdste achterstand op de tweede plaats. Op de derde plaats dus nu Jan Blokhuizen. En die heeft een achterstand op de Noor van 2 seconden. En 16 ste Sverreloende Pedersen zit op het vinkertouw. We mogen die Noor nog niet vergeten. Want heeft op zijn beurt maar een dikke seconde achterstand op Blokhuis op de 10 kilometer. Dan valt er een gat naar de vijfde plaats van Konrad Nitzwitski. Maar dat is geen 10 kilometer man. Zesde staat Bart Swings. Doet prima mee in de subtop eigenlijk van dit Europees kampioenschap. Zevende Skobref. En als we het allemaal goed berekend hebben uh, gaat als achtste man. Moritz Geisreiten de 10 kilometer in. morgen uh, dat Rens Rotterveld, dus inderdaad de 10 kilometer niet rijdt... valt er net als Tetsjong Bloemen buiten door de nieuwe regels... dat maar acht man de 10 kilometer mogen rijden. Jochem, uitdagen. Hoe heb jij zitten kijken naar deze 1500 meter? Nou, toch wel met enige verbazing. Eh, zeker de grote tijdsverschillen... Eh, die tussen de top van de, op de 1500 meter zit en, en Sven Kramer-Jan Blokhuis. Als je me dit van tevoren had gevraagd... had ik gezegd, nou, Sven die, die gaat hem eh, vooraan eindigen. Nou, absoluut niet. Um, maar ik denk ook, wel dat het moet ze wel aan het denken zetten. Want de gaten zijn niet zo'n klein beetje uh, groot. Die zijn hartstikke groot. Want uiteindelijk, er zit gewoon 1,1 uh, seconde tussen nummer 1 en nummer 8 tussen ja, ja. En dat, ma dat, dat mag eigenlijk gewoon niet op een oranje round Dat hebben we in het verleden ook niet gezien. Dus ik ben op zich wel blij dat je ziet dat er wel spanning terugkomt Want het is, de strijd het is nog absoluut niet gestreden. En rijdt een, een, een harver bukkel, rijdt eindelijk gewoon zich er een keer ertussen. En dat, vind, dat vind ik wel mooi. Maar ik, het zet mij wel aan het denken, waarom rijden die jongens nu niet zo hard de 500 meter... Natuurlijk, er rijden geen mensen meer aan de binnenkant. Aan de andere kant, als je kijkt naar alle andere allround-toernooien in het verleden. zijn de jongens die hoog in het klassement staan. eindigen vaak ook hoog op de 500 meter. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat dat iets minder uh, de doorslag geeft. dan dat het nu uh, doet lijken. Kan het ook zijn dat je iets te veel naar elkaar kijkt? Blokhuizen ging hier heel hard weg. Dus er Kramer erachteraan. Gechargeerd gezegd, Blokhuizen blaast zichzelf een beetje op in het begin. Kramer in het rondje daarna, omdat ze op elkaar aan het rijden zijn. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik... Als ik kijk puur naar de openingen, vind ik ze, zeker als je tegen elkaar gaat strijden... had ik verwacht dat ze veel harder zouden openen. En dat laat dat, dat, dat ze eigenlijk een beetje achter. Zeker ook die eerste ronde, dan moet je de aanval plaatsen. En als je dan uh, in Jan Blokhuizen een rondje 70-0 rijdt... als je kijkt naar uh, de Polen rijden, 26-4, Harvard-Bukkelroute 6-5, 6-7... dan verlies je al drie tiende van een seconde. Dat vind ik gewoon hartstikke veel. En dat mag niet op een nooit wat dat betreft. Nee. Als je relaxer 10 kilometer in wil gaan... We luisteren even naar een van die twee Nederlanders die in de laatste rit reden. Jan Blokhuizen, hij staat niet eens meer tweede in het passement. Hij staat derde, Steven Dahlenbout. Jan Blokhuizen, inmiddels weer op het bankje met een pleister op je vinger. Wat is er aan de hand? Ja, ik snee mezelf, mijn schaats. Blijven scherpe, scherpe dingen, die schaatsen. Zeg, gisteren zei in na afloop, dit was Ruk. Hoe zou je deze race omschrijven? Ah, niet veel beter. Ik, uh... Waar het me deze dagen aan ontbreekt, is een beetje power, denk ik. Ik krijg hem gewoon niet weggezet. Mijn opening is wel oké, okay, maar ik kan die ronde totaal niet doorrijden. En, uh, ja, daar, daar verliest je zoveel uh, snelheid. En, uh, en ook de aansluiting met de uh, met tof van, uh, van de 1500 meter nu. Is het gevoel dat je jezelf oplaast dan, naar die, naar die opening? Nee, nee, nee. Gewoon die, die, ik moet die opening gewoon zo kunnen rijden, maar 4 0 is, is niet eens zo hard. Weet je, dat, uh, dat doe ik al jaren, maar... Het gaat erom dat ik uh, op die kruising gewoon... Uh, ja, ik kan hem niet doortrekken dan. En uh, rond 7-0 rijden, ja, daar, daar word je natuurlijk ook niet echt blij van. Kun je, kun je nu al zeggen, ook na gisteren... waar dat dan mee te maken heeft? Ik bedoel, ben je fit? Uh, zijn er dingen die spelen? Ja, het zou uh, een klein stukje timing van de hoogstijds kunnen zijn. Het is, uh, het is een cyclus uh, in, uh, van goede en slechte dagen. En ja, uh, de ene keer... Uh, misschien zit, zit ik er nu net naast, dat weet je niet. Maar dat, uh, dat moet later blijken. goed... Uh, Merk, ik, het, het verschil met vorige week is gewoon dat ik, uh, dat ik wat power mis, maar ja, dat heb je op het team wat minder nodig, dus dat komt dat, dat, dat mooi uit. Ook, ook Sven Kramer rijdt hier duidelijk langzaam op deze 1500 dan op het NK twee weken geleden. Uh, reden, waren jullie erg met elkaar bezig tijdens deze race? Ja, dat is altijd wel zo. En, uh, goed, uh, soms uh, help je elkaar in een hele snelle tijd en soms werkt dat tegen je. Ja, vandaag uh, werkt dat blijkbaar uh, tegen ons. Maar goed, uh, ik, ik denk niet dat het een strijd is. Ik denk dat ik gewoon meer bij mezelf moet zoeken, dat ik... Uh, hier nu gewoon niet goed genoeg in de rond te ja. In het klassement gaat Bukko hier nu voorbij, ook dat nog. Je uh, staat nu derde. Het verschil is, nou ja, jij staat 7,8 seconden achter Kramer... en Bukko 5,7 seconden achter Kramer. Vier. Ja, op de 10 inderdaad. Ja, zeg het maar. Ja, uh, het, is, uh, het gaatje is klein en uh, goed, ik heb goede 10 kilometers laten zien uh, dit, dit jaar al. Dus daar, uh, ja, daar ga ik gewoon mijn uh, vertrouwen in gaan. En, uh, gewoon een, een hele schep tijd inzetten en dan zie ik wat eruit rolt. Ik weet niet of ik. Uh, ik zal waarschijnlijk tegen. Tegen Pedersen starten op de 10. Of is het nog. Tegen Kramer? Ook tegen Kramer. Dan die 5 is zo, ja. goed. Dat is een voordeel dat je, dat je op een tijd kan weggaan. Dus uh, Ja, die, uh, die, die tweede plek in het, in het klassement sowieso. Uh, uh, weer, weer terug uh, veroveren. En uh, Kijk wat ik, uh, wat ik morgen op de 10 kan gaan doen. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, wie er gaan strijden om de prijzen, dat was vanaf gisteren eigenlijk wel duidelijk. Maar het zit toch wel her en der dichter bij elkaar dan wij hadden verwacht, hè? Ja, absoluut. Ik, uh, ik had nooit verwacht dat een Harvey Bukkers er tussen zou rijden. Sveil Lund Pedersen doet het goed. Maar ik vind het toch ook wel opvallend dat een Konrad Mietzwietski na drie afstanden gaan, ook nog vijfde staat. Ja, maar en die wat moeten uiteindelijk... we daarmee? Want die moet morgen een tien kilometer rijden. Ja, en dat is wat op zich wel zuur is in dit geval voor een Rens Rotterdam. Ja. Ze hebben de regels dus aangepast. De laatste acht mogen we deelnemen. Ze kijken dan naar het klassement, naar drie afstanden. Uh, en ze pakken de lijst van de 5 kilometer erbij. En als je in beide klassementen de beste 8 gaat sta je, uh, staat, dan mag je door naar de, ja. naar de laatste afstand. Ja, nou, en dat zijn het dus maar acht. Ik onderbreek je even Jochem, want Sven Kramer staat klaar. Steven. Sven, gisteren zei je laten we het nog spannend houden uh, na die 5 kilometer. Um, hoe staan de zaken wat jou betreft nu voor? Nou uh, uiteindelijk uh, staan er zaken dat misschien nog wel beter voor gisteren. Ondanks uh, ondanks een slechte 500 meter, uh, slecht gewoon niet heel goed. Maar, uh, Oh, uh, op basis van het klassement heb ik eigenlijk, denk ik, ten opzichte van Jan, meer voorsprong gepakt. Ja, je zat nu op 7,9 seconden ongeveer, uh, 10 kilometer. Ja, dat is uh, Rian. En 5,7 op Bucco, die staat nu tweede. Ja, maar volgens mij rijdt nog wel de laatste rit tegen Jan. Ja. Dus uh, ja, dat, dat gaat ze voor het klassement top. Hoe kan het dat deze 1500 meter slecht was? Ja, ik zei net ook tegen, tegen Bert Wij hebben Jan en ik hebben zo'n hoog niveau neergelegd op het 1k-round. Op het en dat is heel erg moeilijk om dat niveau uh, twee weken vast te houden. Zoals gisteren, de eerste dag lukt nog wel, maar de tweede dag gaat toch tellen. En, uh, ja, dus, dat is moeilijk. Dus dat voelt niet alleen Jan Blokhuizen, maar dat voel jij nu dus ook? Ja, nou nee, ja, goed. Tenminste, uh, dat is mijn verklaring. Ik weet niet hoe hij daar uh, tegenover staat, maar... Uh, hij had het ook over, over planning en over een hoogtestage die misschien ja, toch iets uh, anders uitvalt nu. Ja, en, uh, voor mij... Uh, ik heb dat al niet gedaan, maar uh, voor mij is het... Uh, ja, ik ben, ik ben nog steeds heel erg tevreden mee. Ik krijg gewoon 6-12 uit, zoals dus Maar kijk, ik kan niet eens doen van, ja, al, altijd mijn 1500 mee is goed. Maar zo is niet waar. Uh, maar 1500 meest, weet je, die gaan de, voor de helft keer goed. De andere helft gaat slecht. En uh, ja, nu hangt het een beetje tussen. Uh, doet het jou dan toch pijn uh, dat je dan nu achtste wordt op die 1500 meter? Of doet dat je niks? Nou ja, wel, tuurlijk. Ik, uh, ik, ik win niet liever met 1,46-1 als een ploeggenoot uh, met 1.463 win, Dus wint. Uh, ja, het zijn leuke dingen hè. En hoe ga jij nu, uh, uh, want ik schrijf je alvast op als uh, uh, de nummer 1 van dit kampioenschap, hoe ga jij nu die laatste dag in waar alleen de 10 kilometer op het programma staat? Ja, ah, tamelijk relaxed. Uh, ja, het is een beetje gek, ik heb een beetje dubbel gevoel. Ik heb met een relatief, uh, met een relatief matige 500 meter, maak ik het, uh, trek ik het toernooi eigenlijk nog meer naar me toe. Dat uh, is ook wel eens leuk. Dankjewel. Sven Kramer, die Riant aan de leiding gaat en die morgen uh, ijs- en wederdienende zeggen we dan uh, voor de zesde keer Europees kampioen allround wordt. Uh, Jochem, jij was twee keer. Ja. Ga je je er iets bij voorstellen? Uh, zes keer. Zes keer de beste. Uh, ja, ik kan me er zeker wel bij voorstellen. Maar het is wel heel knap. Voor Ritje Ritsma is het ook één keer, uh, keer ja, gelukt. Die is recordhouder, einde. ja. Dan praat je dus over twaalf jaar orande. Dat is al best wel veel met twee personen. Ja. Nou goed, Sven laat al jarenlang te zien dat hij de beste is. Heeft nog geen vijf kilometers verloren sinds 2006 op één. Eentje na in, uh, in Calgary geloof ik. Zo bleek was het... Hij is, hij is gewoon de beste. En dat, we dat nu ook zien. En ook hier zie je dus een 25 meter is een lastige afstand. Maar het is. Ja. Hij is gewoon de beste. En morgen die 10 kilometer. Hij gaat hem gewoon controlerend rijden. En hij maakt zich echt geen zorgen over het halve Bukkel gaat doen. Want hij weet natuurlijk ook. als je naar de cijfers kijkt. dat hij de laatste jaren altijd. de 10 kilometer heeft gewonnen. Als ja, hij start. En, en ten opzichte van Bukkel ook. met grote voorsprong. Met grote met het voorsprong. Het woord controlerend. Vind ik zo'n narotwoord. Zo voor de laatste afstand morgen. Je moet kunnen nog een vlammende 10 kilometer zien. Ja, nou ja. Dat, dat is aan de jongens die daarvoor rijden, om gewoon een hele snelle tijd neer te zetten. Dan, moeten ze hem, dan zal die er wel voor moeten gaan. En dat, dat is aan hun. Kijk, ik zou het zelf ook doen. Waarom zou je helemaal aan puin gaan rijden als het niet nodig is? Er komen nog genoeg andere races. Ja, aan de enige die daar dan voor kan zorgen, zou je denken, is Jan Blokhuizen in dezelfde rit. Dat denk ik dus ook. Door alles te geven. Ja, ik, ik, ik, ik zou als ik Jan Blokhuizen was misschien wel gewoon echt dood of de Gladiolen gaan. En dan maar kijken op Art Schipstrand. Dan misschien eens maar je podiumplek uh, uh, op, op, op, op scherp zetten. Maar Zou hij zo in elkaar steken? Ik bedoel, Hij kan denken tweede ben ik alles geworden. Kan mij het schelen als ik derde word of vierde? Ja, De enige angst zit er natuurlijk... Hij wil heel graag over het wereldkampioenschap allround rijden. En zit, als je bij de beste drie eindigt als Nederlanders... en ook dan in de top drie, dan mag je automatisch door. Ja. Dus... Dat zal er niet. Uh, je moet ook niet te veel kapot maken, maken natuurlijk, door iets heel bizars te gaan doen. Nee, als je jezelf echt helemaal aan puin rijdt en je gaat echt op een hoop, dan kan je ook niet zo diep meer gaan. Omdat, dan denk je dat de schade wel meevalt. Maar dan, dan, dan kelder je echt in het passement wat dat betreft. Ja, ja. dus, nee, maar ik denk dat hij zal zeker gaan proberen om er hard in te gaan. En ik denk dat Jan gewoon echt zijn eigen race moet gaan rijden. Niet gerekening rekening moet houden met, gaan, uh, met Sven Kramer. Want Sven. Hoeft alleen maar op hem te rijden. Dus uh, ja. hij moet echt zijn eigen ding gaan doen. Ja, Sven zal controlerend rijden. Morgen is de slotdag bij de mannen. Zometeen de drie kilometer bij de vrouwen. Na Kien. Benching like a stone in my shoe Some chemical that's breaking down The glue That's been binding me to Van Kien. Het is even voor het nieuws van 4 uur. We gaan zo beginnen aan de 3 kilometer voor vrouwen. Om niet te zeggen nu denk ik, hè, Sebastian? Ja, het startschot klonk. had je mooi uitgekiend ja. inderdaad met deze aankondiging. En het startschot uh, klinkt dan voor uh, Vanessa Bietner. Ze is 17 jaar, komt uit Innsbruck. Maar het feit dat zij als eerste start zegt genoeg over haar uh, kwaliteiten. Ja, ze is nog jong, hè. Op de 3 kilometer persoonlijk record van 4,26. Het is uh, wachten vooral tot het uh, tweede blok. Na dit wel, we gaan in de 11e rit Linda de Vries in actie zien tegen Martina Sablikova. Hoe is het met de rug? Dan Irene Wust in de 12e rit, rit tegen Stefanie Beckert. Wust, vierde op de 500 meter, reden vandaag, was ze niet tevreden mee. Dan Valkenburg in de 13e rit tegen, tegen Claudia Pechstein. En Antoinette de Jong, de verrassing van de 500 meter. Ze werd derde achter Erbanova uh, Lobisheva. In de laatste rit tegen de Rus in Olga Graf. En de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 biologische potgrond en vluggevouders. Ja, en dus die koeien. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten.